Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 56, opgenomen op 22 oktober 2012. Goedemorgen. Goedemorgen. Yo, helemaal klaar voor deze week? Nu wordt het druk, jongen. Ja, ik heb afgelopen weekend echt expres vrij weinig gedaan, omdat ik nu... Uh... Vol aan de wak moet natuurlijk. En met vrij weinig. Bedoel je 20% van je weekend doorgebracht in de IKEA? 20%. <laughs> ik weet precies hoe alle shortcuts nu werken. En uh, wat een verschrikkelijke winkel is dat. Stuur je jou gisteren volgens mij om tien over tien of zo een e-mailtje. E en dan krijg ik om tien over tien s'avonds een e-mailtje terecht van. Oeh, ja, ik kijk zo pen even naar je e-mail, maar ik ben uh, nog weg. Waar ben je dan? Ja, in de IKEA. <laughs> ik denk niet, oh, arme <laughs> jongen is verdwaald. <laughs> ja, het, uh, er moest er nu met afkomen. komen die Italiaanse dus, Ikea-pijlen, die lopen anders of zo? Nou, die lopen volgens mij uh, gewoon <lacht> hetzelfde, maar ik kom daar gewoon niet zo heel vaak. Dus uh, voor mij was het nogal lastig. En uh, als je eenmaal in Ikea bent, dan moet je ook... Uh, alles zien. Alles zien, ja precies. En als je dan een, een vriendin of een vrouw bij je hebt, dan uh, <lacht> ja. is dat allemaal wat <lacht> <lacht> <lacht> Weet je wat ik het allerergste vind van de Ikea? Want op zich, hè, ik heb niet eens zo'n heel erge hekel aan door boven te lopen door waar alle spullen zitten en zo, weet je wel. Mm -hmm. Want als je gewoon op een gegeven moment een beetje stugger doorloopt, dan lopen ze vanzelf mee. <laughs> maar dan heb je alles gezien en dan denk je, nou oké, okay. ja. klaar. En dan moet je nog door die hel beneden met dat, uh, hoe heet het, uh, magazijn en PS. En daar staan ook al die mensen ruzie te maken. <laughs> nee, ik ben er niet kapot van. Nee, ik niet. Maar we zijn weer geslaagd. Het, het probleem is, Ikea is hier gewoon 2,5 uur rijden vandaan. Dus dan wordt het gelijk een dagje uit, hè. Oh, zover joh? Ja, we zitten in de Alright, alright. Oké, okay. okay, coolio. Um, maar goed, uh, dan heb je natuurlijk wel een beetje rust kunnen pakken voor de komende week. Want het lijkt eindelijk, of niet eindelijk, het lijkt uh, een super drukke week te worden. Vanaf deze maandag tot volgende maandag. En beyond! Hè? Ja. Alsof we buslight hier zijn. Um, is er wat te doen, zeg maar, elke keer? Ja, eigenlijk wel. We zitten, we zitten goed vol. Is er nog wat wat je van afgelopen week wil bespreken? Of zeg je van, we gaan alleen maar de komende weken bekijken en een beetje speculeren? Nou, ik denk dat we het dat gewoon deze week, of tenminste de komende zeven 8 acht dagen even gewoon logisch mee kunnen pakken. En dan komen we vanzelf wel op wat kleine nieuwsjes die een betrekking tot hebben. Die ja, want weken. het heeft vooral betrekking uh, wat de afgelopen week is gebeurd op wat prijzen die bekend zijn geworden van Windows Hardware. Oh. Uh, en uh, dat de Nexus in 32 gigabyte komt. Volgens mij uh, uh, komen de rest wel inderdaad wat tegen, tijdens uh, de rest van de dingetjes. Want morgen om welke tijd? 9 uur of zo zeker? Oh, dat weet jij heel goed volgens mij. Uh, ik heb nog niet echt uitgezocht. Is dat niet altijd om 7 uur s'avonds of zo? Uh, dat is uh, het uitnodigen van <laughs> dat weet ik dan weer wel. De uitnodigingen die, die komen meestal rond 7 uur s'avonds Nederlandse <lacht> tijd uit. Uh, uh, ja, ik kan me herinneren de... dat ik de, bij de iPhone event ook... Uh... Het is 7 en 8 dat ik aan het kijken was. Volgens mij heb je gelijk, inderdaad. Dus het zou zomaar kunnen dat het morgen rond uh, uh, 9 of 7 uur is, inderdaad. Dus in ieder geval, morgenavond is, een, is er een iPad event. Een of in ieder geval een Apple event. <laughs> met als verwachting dat uh, uh, er een iPad Air wordt aangekondigd. Ja, wat uh, het op Air, Ja, ik denk dat ik het op Little iPad hou. <laughs> ja, dat zullen ze echt doen. My little iPad. Ja, ja, ja serieus. Uh, dus uh, welke heb je? Ja, heb je de little iPad of de of big iPad? Ja, ik heb de big iPad. Oh, oké. Okay. Uh, welk jaar dan? Ja, 2012. Dus uh, big iPad 3, zeg maar? <laughs> <laughs> ik weet het niet. iPad mini, dat lijkt me zo'n rare naam. Ik weet dat ik het ook al niet van... Het, het bekt het lekkerste, omdat we het allemaal al het langste zeggen, zeg maar. Precies, maar ik heb iPad eigenlijk maar één keer voorbij zien komen of zo. <laughs> Uh, Groeber, die noemt consequent iPad Air. Ja. Uh, al maanden. Uh, niet dat dat belangrijk is verder of zo. Maar dat is eigenlijk waar ik die naam van ken. En zijn redenatie daarachter, die kan ik op zich wel volgen. Maar het is niet sluitend of zo wat mij betreft. Ik denk dat ik iPad Air nog iets beter vind klinken dan uh, iPad Mini in ieder geval. Uh, ja, maar bijna erg... Heb ik niet meteen het idee dat het ook kleiner en goedkoper is. Want dan ergens nee, maar wereld. dat is denk ik ook niet uh, de ber het bericht uh, wat uh, Apple zeg maar, in de marketing uh, uh, wil, wi wil onderschrijven. Ik bedoel, we hebben nog nooit een marketing-effort uh, gezien van Apple... waar ze zeggen, kijk eens, onze, onze spullen is goedkoop. Nee. <laughs> Weet je wel, zo doen ze niet. Dus De iPad Mini is waarschijnlijk ook heel dun en heel licht. En daar heeft die Air-betrekking dan wel... Uh, uh, wat meer toepassing zeg maar. Maar we zullen zien. Uh, ik denk dat er ook gewoon een flinke kans is dat het gewoon iPad gaat heten. Of Little iPad, of wat dan ook. Uh, uh... Nou, als ze nou de naam hetzelfde gaan houden, dan, dan maken ze van mij toch een fout. Ja, ik kan het niet een kleinere iPad, gewoon ook gewoon iPad noemen. Ja, Dat is het hele ding. Ik, uh, ik denk dat dat met die naam in conventie, dat de nieuwe iPad, de nieuwe iPad heten, zeg maar. Dus gewoon eigenlijk iPad, uh, en omdat het laatste is, de nieuwe iPad. Ehm... Um... Dat daar de hele boel een beetje mee in de war is gegooid. Wat mij betreft, hè. Mm -hmm. um, en ik weet niet of ze dat vol gaan houden of dat ze erop terugkomen. Ik bedoel, het is uh, ieder bedrijf een keer uh, natuurlijk uh, gegund om ze, ze schenen te stoten, zeg maar, en ergens op terug te komen. Al is Apple daar nou niet echt fan van doorgaans, hè, om iets toe te geven van nou, dat was misschien niet zo handig. Nee. Um, Uiteindelijk kan je sowieso zeggen, hè, als je het even terugkijkt naar de laatste maanden sinds maart, die iPad 3 of nieuwe iPad of wat dan ook, dat heeft gewoon een probleem met zich meegebracht voor, voor, voor, voor de meeste schrijvers uh, om, om dat ding te beschrijven, maar in praktijk heeft het weinig problemen met zich meegebracht. Ik bedoel, het is niet zo dat er echt mensen echt heel erg in de war zijn geraakt of zo. Daar heb ik nooit wat over gehoord of gelezen van... Goh, ik ben naar een Apple Store gegaan en ik kwam met de verkeerde iPad thuis. Zo'n verhaal... Nee, maar ik denk doen. dat je dat ook pas krijgt uh, zodra je aan de volgende generatie uh, zit. Want de iPad 2 wordt ook gewoon nog aangeduid als de iPad 2. Dus je hebt nou de keuze tussen een iPad en een iPad 2. Dan, is het, ja. dan wordt het al makkelijker ja, nou ja, wat mij betreft mogen ze er rustig uh, weer wat... Uh, uh, tallen achterhangen of wat dan ook of uh, misschien zetten ze dus inderdaad de MacBook, MacBook Pro, MacBook Air lijn door hè dat ze gewoon het uh, iPad blijven noemen. Voor wat mij betreft mogen ze er ook gewoon een jaartal achter zetten hoor van welke. En en en wat uh, iets van een iPad Book of zo want ze willen toch een focus gaan leggen op op het lezen van e-books op die iPad Mini. Dat was dat okay, het okay, de de, okay, je wilt het. Oké, okay, okay, nou dan hebben we eventjes de, de, de, de naam gehad. Het gaat er dus om: morgen lijkt het erop dat de, de kleine iPad uh, wordt aangekondigd. Zie mm -hmm. je, het vertaalt wel lekker, little iPad. Um, <laughs> wat we ervan denken te weten is dat het een 7,85 inch beeldscherm is. Mm -hmm. um, waarschijnlijk een resolutie van, wat is dat, 1268 x 768 of zo? 12 mm -hmm. nog wat keer nog wat. Ja. Oh. Um, wat dus dezelfde resolutie is als de iPad 1 en 2, alleen dan op een minder groot uh, oppervlakte. Wat dus betekent dat je uh, uh, de pixels iets dichter bij elkaar zou bestaan. Dus dat dat wel iets scherper is dan de grote iPad 1 en 2, maar minder scherp is dan de uh, iPad 3. Mm -hmm. Ja, dus qua pixeldichtheid. Ehm maar wat daar weer belangrijker van is, is dat als je dat allemaal uit zou rekenen... dan zou je in ieder geval nog op touch targets komen. Hè? Dus plekken waar je vinger op een aanraking reageert die hoger zijn dan 44 pixels. En dat is een regel die Apple voor zichzelf uh, vrij vast heeft gehouden. Zodat UI elementen, hè? dus die buttons voor uh, terug of uh, menu of whatever... dat die niet uh, te klein worden. Dus dat lijkt op dit moment de resolutie te zijn die het meest voor de hand ligt... Dat weten we dus over het scherm en de resolutie. Er blijven elke keer uh, stille hoop, uh, half getikte geruchten, halve hoop geruchten. Dat het toch een retina display is. Alleen dat komt qua uh, uh, wiskunde allemaal een beetje lastiger uit. Dus dat, dat, dat ligt niet echt voor de hand. Uh, verder weten we ervan dat het waarschijnlijk een ding is met twee camera's. Mm -hmm. uh, wat weten we er nog meer van? Uh, uh, de nieuwe lightning connector. Dat lijkt me ook voor de hand liggend. Um, en wat weten we dan nog meer van dat? Ja, ding? Ze, ze zeiden ook uh, dat hij van de, de, de processor van de, de iPad 2 zou gebruiken. Oh, ik had begrepen A5X en volgens mij is A5X degene die ik in de iPad 3 heb. Oké, okay, nou goed. Maar het laatst... uh, luister, als het, als het de processor is van, of als het het scherm inderdaad 7, uh, laten we zeggen iPad 2-resolutie heeft. Dan zou de iPad 2-processor prima zijn. Want de iPad 2 en 3 zijn even snel. Met het enige verschil dat de iPad 3 net zo snel is. Omdat hij een iets betere grafische processor heeft. Alleen maar om het scherm te ondersteunen. Ja. Uh, dus dat zou gewoon goed kunnen. Dat is in principe een logisch verhaal wat je dan uh, daar zegt. Um, even kijken. Nou ja, goed. Uh, dat zijn dan een, be een beetje de dingen. Er waren wat geruchten. Dat hij misschien in iPod-kleuren zou komen. Nou dat lijkt niet te gaan gebeuren uiteindelijk. En uh, de laatste week is er wat over de prijs. Uh, uh, ...geschreven door allerlei geruchten sites. Uh, vorige week kwam de Mediamarkt of zo... ...met een uh, informatiestaatje... Mm -hmm. uh, ...waar bijna iedereen bovenop is gesprongen. Uh, daar stond een 8 gigabyte versie bij. Ja. Um, ik geloof daar niet echt in eigenlijk. Ik heb toen ook meteen een stukje zelf geschreven... ...van goh, die lijkt me wel heel erg klein. Ja. Uh, en ik zie dat niet echt gebeuren. Maar daar was het, de, de, de, de, de prijsstelling dus laat zeggen... Gewoon makkelijk even in euro's, 250 euro, 350 euro voor 16, uh, 250 euro voor 8 gigabyte en dan een, uh, een markup van 120 of zo voor 3G? honderd 100, een... 100, 100 voor mij gewoon. Oké, okay, nou ja goed, dus ook weer een premium voor um, uh, mobiel internet erop. Ja. Uh, ik denk dat het wel voor de hand ligt hoor, dat de iPad uh, ook met, met internet te koop zou zijn. Uh, dan hebben mensen gewoon de keuze, zeg maar. Uh, niet dat Apple nou per se zo bekend staat om zijn keuze... maar wel omdat alle iPads tot nu toe met uh, internet zijn geleverd. Ja. Uh, maar die, die, die, die 250 euro, daar waren we allemaal heel blij voor... en ik had er alweer bijna eentje uh, hier op tafel liggen, om het zo maar te zeggen. In mijn hoofd. Uh -huh. uh, maar nu blijkt dat de 16 gigabyte uh, versie... en dan is het laatste geur dat die begint bij 330 euro... Dat is 20 euro minder dan het gerucht vorige week van die 250 versus 350. Mm -hmm. Maar wel weer een teleurstelling omdat uh, het gewoon meer is wat je uit moet geven... om de goedkoopste voor tablets magazine te kopen voor een review. <laughs> uh, nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is hoor. Kijk, want niet alleen voor die review hoor, dat, dat, dat, dat ik dat ding moet kopen. Maar uh, de iPad uh, mini, IR, pff, fucking iPad... Uh, ik denk dat het daar, we hebben daar regelmatig over hebben gehad. Dat het doel van Apple niet is. om Dat ze die iPad Air niet hebben gemaakt. Omdat ze denken dat het formaat zoveel beter is dan de grote iPad. Of dat het... Uh, um, ...een beter product is, zeg maar, in het algemeen. Ik denk dat het doel is geweest om een prijspoint te hitten. Hè? Ja. Dus het voor een bepaalde markt kunnen aansnijden. En die reden om die markt aan te snijden hebben we natuurlijk besproken... ...door mensen te kunnen opsluiten in het ecosysteem. Nou goed, dat kunnen we, hoeven we die nog een keer te halen. Maar ik denk niet dat ik op dit moment, voordat voor we het de apparaat gezien hebben... ...en wat die dan wel of niet kan en wat die dan wel of niet gaat kosten... Ik denk niet dat de 330 euro prijsstelling uh, dat doel uh, haalt, zeg maar, van uh, voor hetzelfde geld concurreren als voor de Nexus 7 of de Nexus whatever. Um, en het verschil tussen 200 en 250, die kan ik wel, uh, zeg maar, wegredeneren van hé hey, dat is hetzelfde geld. Omdat je dan hè, in de winkel, zeg maar, voor hetzelfde type geld een beslissing maakt. Voor 130 euro meer dan een Nexus. Ja, dat is dan toch wel weer. Uh, meer dan de helft meer, hè? Ja. Dus uh, de, de, ik weet niet of, of ik dat zo heel erg geloof. Ik, ik hou er nog steeds een optimistische. hoop uh, op dat het 2,50 gaat zijn. De, w waar die voor beschikbaar komt, zeg maar. Ja, ik hoop het ook. Maar even over. waar ik dit stukje mee begon. Over dat boekgedeelte. Oh ja, ja sorry. Want uh, dat, daar, ging, daar gaan geruchten over dat daar de focus. van Apple naar toe gaat. Ja. Dat het eigenlijk een e-reader wordt. Nou ja, dat is overdreven gezegd, natuurlijk, maar een geavanceerde e-reader. Nou ja, goed, dat is natuurlijk vorig jaar, de, vorig jaar is, of dit juist februari of zo, is dat natuurlijk ingezet met het, uh, het iBooks event in New York. Hè? Ja. Uh, en iBooks is nog steeds een interessant. Uh, hoe noem je dat? Onderdeel van de iPad of van het iOS ecosysteem. Alleen, uh, is gewoon nog niet zo uitgegroeid als een succes als bijvoorbeeld iTunes Music is of zo, weet je wel, of, of het huren van films. Dus het lijkt me logisch dat daar inderdaad wel een <lacht> evolutie in te zien is, maar um, een veel goedkopere iPad, en nogmaals, we weten nog niet wat dat ding gaat kosten, uh, opent natuurlijk ook nog een hele grote groep uh, deuren, zeg maar, naar scholen en onderwijsinstanties die uh, dan ook opeens een stuk haalbaarder, waar het ook opeens een stuk haalbaarder voor is om, om iPads aan te schaffen. Hè? Want als een iPad uh, 30% minder kost, ja. dat is voor ons per aankoop, denk je van, nou ja, goed, dat scheelt me anderhalve meijer of zo. Maar als je duizend iPads moet kopen, dan scheelt het opeens 30%, is opeens een hoop, zeg maar. Dus daar, daar, daar is dus de verwachting, als je, als je dat koppelt aan nieuwe aankondigingen voor iBooks, misschien wat nieuwe functies in iBooks 3, hè. Ik kan niet zo goed weten wat er dan, dan zo heel veel beter aan kan zijn. Uh, maar dat, dat zou dan die kant van de markt kunnen pushen, zeg maar. Um, en uh, naast iBooks denk ik dat, uh, als er dan zoveel aandacht is voor iBooks... dan verwacht ik ook dat er redelijk wat aandacht is voor uh, iBooks-integratie... of combinatie met iTunes U. Want daar hebben we ook alweer een paar maanden niks van gehoord... Terwijl dat het nog steeds een dondersche interessante manier is uh, voor, uh, voor scholen en onderwijs, door docenten om een curriculum uh, aan te bieden. Hè? Want ze kunnen hun eigen, uh, hoe noem dat, hun eigen lesplan uh, daarin aanbieden. Ja. Uh, ik denk dat die combinatie nog steeds heel erg interessant is met een goedkopere iPad. Uh, ik, ik, daar ben ik erg benieuwd aan. Uh, wat, wat denk jij van iBooks dan? Of überhaupt van de, de, de, de, de stats en zo die we net besproken hebben van de iPad mini? Uh, ja, ik vind, ik vind het, dat boeken lezen. Dat is voor homo's. <laughs> nou, je, mij zo, je bent ook echt zo'n limbo, jongen. Ik lees geen boeken. <laughs> ik ben niet Ik ga ja, geen grap, boeken. Grap. nee. <laughs> Nee, dit, dat mag je best zeggen, hoor. Nee, je wordt maar gek, gek. Nee, nee, nee. Maar ik, goed, kijk, er zijn heel veel mensen die wel boeken lezen. En digitaal, dat wordt ook maar, alleen maar steeds populairder. Dus uh, goed, ik, ik kan dat wel begrijpen. En uh, zoals we inderdaad uh, een hele tijd geleden al t, uh, terug al besproken hebben... toen Apple inderdaad dat onderwijs-event of dat boek-event uh, had... Er uh, dus zit er redelijk veel potentie in, maar moet, daar, moet dat wel... Uh, daar moet een basis voor liggen. En daar moet een basis voor liggen bij scholen, bij, bij allerlei onderwijsinstellingen. Dus, uh, maar zover zijn we nog niet. En of dat met een iPad Mini wel gaat gebeuren, ja. Ja, maar aan die basis wordt natuurlijk wel gewerkt. Hè? Ik bedoel, uh, sinds dat event zijn er natuurlijk wel een soortje schoolboeken... en al een hele soort scholen uh, geweest die het, die het aan het uitrollen zijn. Dus die basis moet wel een keer gebouwd worden. Je kan niet... Uh, nu zeg maar op maandag uh, om tien uur zeggen van er is geen basis... en morgen na die uh, presentatie opeens zeggen dat er wel een basis is. Zo werkt het nee, nooit, nee. er gaat altijd tijd overheen. Dus S daar is nog wel ruimte voor. Het enige probleem wat ik daar uh, zo snel mee zie... is dat ik op de iPad 2... Uh, dat is op zich raar om te zeggen hoor... want ik heb nooit gevonden dat dat een slecht scherm was... tot ik die iPad 3 kreeg. Maar een groot verschil tussen die iPad 2 en 3... Uh, is dat ik veel liever lees op de iPad 3 dan op de iPad 2, gewoon omdat die tekst beter gerenderd wordt. Hè? Gewoon omdat dat retina is, zeg maar, scherper is. En daardoor is mijn uh, iPad 3 veel meer gaan concurreren... voor de tijd die ik doorbreng met mijn Kindle. Ja. Um, en de iPad 2 heeft het nooit zo gedaan. Dus ik vraag me af hoe een scherm die daartussenin zit... Hè? tussen 2 en 3, uh, mini, hè? om het zo maar even te zeggen... Um, Gaat die dan ga, is dat net genoeg om ook te gaan concurreren tegen mijn Kindle? Of is het net te slecht om te kunnen concurreren tegen mijn Kindle? Dus daar ben ik erg benieuwd naar op het moment dat ik dat ding in mijn handen heb. Eh, en een tijdje gebruik. Hè, van wat pak ik nou om te lezen? Pak ik Kindle, iPad 3 of iPad mini? Mm -hmm. uh, en dat lijkt me erg interessant. Ook om te kijken hoe um, levensvatbaar dat boekenverhaal gaat zijn op, uh, op iTunes. Of uh, hoe noem je het? Op iOS. Ja, interesting. Uh, ja, goed, dan even nog even snel. Hè. Er zijn nog wat andere geruchten wat er morgen gaat gebeuren. Een nieuwe iPad. Um, uh, een geüpdate iPad. Ik weet het niet hoor, of wat gaat er gebeuren. Um, nou ja, kijk, als, als Apple er 4G, wereldwijd 4G van gaat maken. dan vind ik dat nog wel een logische. Ja, de, de gerucht is dus dat het er dan uh, de nieuwe iPad, de nieuwe dock connector krijgt. Hè, die ja. lightning connector. Um, ik zou ervan balen dat ik heel veel nieuwe kabels moet kopen. Aan de andere kant, ik stond gisteravond weer in het half donker. Stond ik verkeerd in uh, om die, die printerpoort in die iPad te rammen. Hm. Uh, weet je wel, omdat die niet <laughs> om alle twee de kanten op kan. Uh, dus dat, dat blijft zijn nadeel. Dus op zich, uh, die kabel, ik zie het voordeel er van. Maar dus dat lijkt erop te, te, te kunnen komen. Uh, en dan inderdaad in combinatie dus dock connector en meer 3G... Uh, hoe noemen we dat? 4G, wat jij zegt? LT 4G. Of zo. ja gewoon 4G, wat wereldwijd komt Internationaal 4G, inderdaad. Um, en dan eventueel zou het ook nog kunnen... dat ze hem uh, iets dunner kunnen maken... vanwege die nieuwe schermtechniek. Hè? Dat gelamineerd scherm. Nee. Dat ze... die touch sensor, whatever. Um, aan de andere kant... ik blijf erbij dat ik de, de kans... dat ik morgen de iPad geüpdate zie worden... met die dingetjes, zeg maar. Mm -hmm. Ik... ik ik vind hem niet heel groot. Uh, het zou kunnen, ik, ik, ik verwacht het persoonlijk niet direct. Um, en gelukkig is het sowieso geen update uh, waar ik geld uit zou hoeven te geven. Dus dat scheelt, dat scheelt alweer de helft. Precies. Nee, nou, ik denk ook niet dat dat, uh, dat gaat gebeuren. Maar goed, uh, allemaal weer interessant om over te schrijven, dus laat me komen. Ja, nou ja, ja, goed. In de andere geruchten wat er morgen van Apple gaat gebeuren: een um, 13-inch MacBook Retina en geüpdate iMac, iMac Mini, of hoe je dat Mac Minis? En... Dat soort dingen, dat is lekker niet interessant voor tablets en magazine. Yes, goed, een goed, dag later. Goed, dat heb ik uh, dinsdag uh, gedaan. Dan mag jij woensdag doen. Goed, de woensdag. We hadden een uitnodiging, maar het was te ver fietsen. Ja, Parijs. Daar speelt het uh, zich allemaal af. Um, want daar heeft Asus deze week een, een, een pers evenement of een persconferentie. Uh, Um, voor Windows 8-producten. En daar gaan waarschijnlijk gewoon alle Windows 8-producten die we nu al voorbij hebben zien komen, aangekondigd worden. Dus denk aan de VivoTab-series, de Asus Tai Chi, uh, wat was is meer, de Transformer Book. Um, nou goed, dat zijn allemaal convertibles, hybride tablets. Dat draait allemaal op Windows 8, dus dat gaan ze in Parijs overmorgen allemaal aankondigen. Dus het is interessant, uh, mochten we bij zijn. Maar goed, dat, dat, dat wordt lastig uh, in zo'n drukke week waar we ook naar Parijs toe moeten. Dus... Um, dat gaan we niet doen, maar um, naast het feit dat er bekende producten producten die we al voorbij hebben zien komen aangekondigd gaan worden, lijkt er ook een nieuw product te gaan verschijnen. Er is afgelopen week in uh, Frankrijk een uh, tablet opgedoken tijdens een, een retailbeurs of een beurs voor, uh, voor winkels eigenlijk. En um, daar verscheen een tablet die een formaat van 10,1 inch heeft. Gaat onder de naam ME400, dat zal waarschijnlijk nog een codenaam zijn. Draait op Windows 8. Uh, met een Intel-processor en um, een, een retail-adviesprijs krijg, krijgt van zo'n 500 euro. En als we dan kijken naar het feit dat de uh, VivoTab RT, dus met Windows RT en een ARM-processor, 599 euro zonder dock gaat kosten, dus standalone tablet, zou 500 euro voor een Windows 8-tablet... Dat is toch volledige... 499? Uh, oh, wacht, nee, laat maar even mijn... Dus dan zou een Intel uh, Windows 8-tablet met dus volledige compatibiliteit met uh, legacy apps, uh, voor 500 euro een uh, zeer welkom uh, product zijn. Uh, want we hebben eigenlijk nu nog niet zo goedkoop Windows 8 Intel producten voorbij zien komen de afgelopen weken. Um, Laten we vooropstellen dat dit nog, nog, nog niet bevestigd is, dat wie dan ook, maar uh, dat deze tablet fysiek opduikt uh, tijdens een beurs, uh, vond ik wel uh, voldoende zeggen. En hij staat ook al bij een aantal online winkels, uh, op de website, zeg maar. Zonder foto's, zonder specificaties. Maar wel met een prijs van uh, rond de 500 euro. Interesting. En is dat met een dock? Of een toetsenbord koffer uh, Nee, woord? dat is koffer een standalone tablet. Maar blijkbaar kun je er... Of, waarschijnlijk kun je er wel een keyboard dock bij aanschaffen. Waarschijnlijk Bluetooth of zo. Ja, zou goed kunnen. Maar dat, dat is allemaal nog, uh, nog iets verder weg. Maar uh, ja, goed. 500 euro voor een Intel tablet. Uh, zie, ik, uh, zie ik wel mogelijkheden in. Ja, ja, zeker. Ja, interessant. Dat is zeker interessant. Uh, dat zou de enige... Een eerste... ...zijn die rond deze prijskategorie uh, aangekondigd is volgens mij, heb je ja. gezegd. Ja, uh, ja nee, goed, het heeft dus, heeft dus uh, vorige week de Padform 2 aangekondigd. Hè. Dat is dan geen Windows 8, maar daar hebben we volgens mij nog niet helemaal over gehad. <lacht> wil jij het Voor mij gevoel wel, maar oké. Okay. Nee, nee, ja, goed, dat was volgens mij op dinsdag of zo, of niet? Hmm, dat kunnen, weet ik niet. Nou goed, even kort dan, het is ook niet heel boeiend. Uh, het is een mooi smartphone geworden, 4,7 inch uh, super IPS display... Tablet gedeelte waar je de smartphone ingeschoven kan worden, is een stuk slanker, lichter geworden. Nog steeds 10,1 inch, 1280 800 resolutie. Deze heeft vooral het geheel intuïtiever, efficiënter, eenvoudiger en mooier gemaakt. En dat is het belangrijkste voor de rest, het functioneert allemaal nog steeds hetzelfde. Ja, en hiervan was de kans groter dat deze wel verkocht zou worden in Nederland, toch? Of zo had je gezegd tegen mij. Ja, die komt naar Nederland. Dat is nu inmiddels bevestigd in december. Voor 799 euro. En dat is dan uh, smartphone plus tablet. Aha. En wil uh, je smartphone alleen, voor smartphone alleen kost 599 euro. En voor 899 euro krijg je een 64-gigabyte uh, smartphone. Oké. Okay. Dus uh, leuk ding, uh, leuk en aardig. Um, er was veel vraag naar vorig jaar, merkte ik, naar de eerste generatie petphone. Dus uh, wie weet, uh, dit jaar weer. Mooi hmm, we nou, Dan see. hebben we de donderdag gehad. Woensdag. Apple, donderdag, Asus. Of nee, wat is dat? Dinsdag, Apple, woensdag, Asus. Donderdag, Microsoft. Sorry, ja. Ik zat even te lezen. Ja, uh, ja. Microsoft, de 25ste. Uh, uh, dat is woensdag, of is dat donderdag? Dat is donderdag ja. ja, het is donderdagnacht volgens mij. En dan vrijdag is dan de opening van al die... Uh, Pop-up stores en zo ja. dat Windows 8 komt. Ja. Dus uh, de, de 25e gaan ze overdag in ieder geval een soort van evenementje houden. Uh, alle media zijn uitgenodigd. Nou, dan gaan ze Windows 8 officieel lanceren. En dan zullen we, we alle uh, mooie softwarefuncties voorbij zien komen. We zullen de nieuwste tablets, hybride tablets, convertible tablets, ultrabooks, laptops, netbooks, <laughs> PC's voorbij zien komen. Uh, natuurlijk kunnen ook de service tablets niet ontbreken van Microsoft. En wat dat betreft is er afgelopen week een prijsprint gemaakt. Eindelijk, want voor een prijs vanaf 499 dollar, slechts 479 euro, kunnen we de Surface RT kopen. Dus de Surface tablet met Windows RT en een ARM processor. Ja, dat is eigenlijk... Ja, een... Ik kan wel merken dat jij echt professional bent eh, als het gaat om Windows uh, tablets uit elkaar huilen. Want jij doet precies uh, wat ik iedereen zou willen aanraden. De Surface RT tablet en... Dat is geen Windows 8 tablet. Nee. Je hebt de Windows 8 tablet, Intel tablet en de Windows RT tablet. Nee. Wat je uiteindelijk beter kan afkomen. Dat uh, wat mij betreft beter kan noemen. RT alleen, zonder Windows. Mm. Omdat dat alleen maar verwarring uh, met zich mee gaat brengen. Ja. Uh, qua prijzen, 4,99 zonder dock. Uh, of noem dat? Koffer? Zonder keyboard koffer, ja. Ja, keyboard koffer. En 5,99 met keyboard koffer. Um, iedereen die ik erover gehoord en op gereageerd uh, heb gezien, uh, is het er wel over eens dat je die koffer nodig hebt. Ja. He, omdat het ook zo elke keer wordt gemarket. Dus laten we zeggen 5,99. Um, ik, vond, ik vond het een klein beetje schrikker, de prijs. Um, en. Dat is in principe raar, omdat het allemaal één grote clusterfuck is, die hele service tablet marketing en prijsstelling. Want voor Microsoft is het weer te weinig, omdat ze daarop niet genoeg marge lijken te kunnen pakken. En voor consumenten is het wel weer redelijk veel, 5,99 voor een tablet wat geen Windows tablet is, hè? wat een RT tablet is, mm -hmm. wat dus... Uh, verwarring met zich mee kan brengen en mensen dus in een gloednieuw ecosysteem gaan inkopen, waar gewoon logischerwijs gewoon nog niet zo heel veel van uh, voor is. Um, het stukje uh, wat op jouw website is verschenen, hè? dat is toch uh, 500 euro voor een speeltje was bij jou, toch? Ja. Ja, dat was mij. maar, ja. <laughs> ja. nou, daar heb ik dus geschreven van uh, wat, wat ik er persoonlijk van vind. Hè? Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik denk dat in de marketing en communicatie de hele tijd is uh, indirect is gecommuniceerd van hey dit is de tablet voor de professional. Hè? Hier kan je wat mee, hier kan je ook wat op mee maken en hier kan je office mee. En, uh, la la la, de uh, professional tablet. Uh -huh. Door dat zo te communiceren, communiceren wat mij betreft ook, dat alle niet-Windows uh, RT of uh, Windows 8, whatever tablets, zijn dan voor de fun, hè? Ja. Uh, omdat je daar zogenaamd niks mee kan maken. Uh, dus dat zijn de speeltjes. Terwijl hun Windows R Pff, Service RT Surface RT... Holy crap jongen, dat is nog erger dan iPad 3 deze naam. Uh, die Surface RT tablet valt dus meer onder de beschrijving van het speeltje... ...dan onder de beschrijving van de professional tablet. Tenzij je het bij hebt, maar dan heb je dus ook weer geen... We, legacy apps, het is allemaal wat, uh, wat onduidelijk wat mij betreft. Maar waar het mij om ging is dat door de, door de marketingboodschap... Uh, komen ze nu zometeen zelf in de problemen. Want ze gaan die Windows Surface RT tablet verkopen uh, voor een flink bedrag. Maar dat is nog niet de volledige Windows tablet. Mm -hmm. Maar nee, ja, maar... Ja, maar je uh, moet je, ja. Het is, het is zo lastig zoals je aangeeft. Van, het is, ik kan het niet eens, niet eens goed uitleggen waarom en hoe of wat. Want eigenlijk mm. moeten we het zo zien. Windows RT is een, uh, zo denk ik dan, hè, is, een, is een mobiel besturingssysteem. Windows mm -hmm. 8 is een desktop besturingssysteem. Zo had Microsoft dat ook gewoon moeten communiceren. Want dan kun je Windows RT gewoon netjes vergelijken met iOS en Android. Uh, kunnen allemaal geen, uh, geen uh, ja. desktop apps draaien of desktop software. Dat boeit allemaal exact. niet. En uh, Windows 8 vergelijk je gewoon lekker met uh, Mac OS X en, uh, en, uh, en uh, wat hebben we nog meer? Linux Windows? of zo, veel wat. Oh ja. Uh, ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Eigenlijk is het gewoon het enige, het grootste probleem wat wij hebben, is dat ze het Windows RT hebben genoemd. Zou je het gewoon beter RT kunnen noemen? <laughs> uh, ja, ja, je hebt gelijk hoor, het is lastig uit te leggen en daarom is het misschien handiger om het stukje zelf te lezen. Het gaat mij erom dat het gewoon een beetje bijt zeg maar, met de verwachtingen. Want door te communiceren dat je er meer mee kan, mm -hmm. um, gaan mensen er ook vanuit dat je er echt meer mee kan. Terwijl uh, het eerste product wat nu de eerste drie maanden op de markt komt, helemaal nog niet zo eenduidig is dat je er echt meer mee kan. Dat is pas op het moment dat die pro-versie uh, beschikbaar komt, de ja. echte 8-versie. Dus dat is denk ik een beetje het probleem. En je ziet ons, of je hoort ons nu hakkelen en, en, en, en verward raken en termen door elkaar gooien en dat soort dingen. Uh, en dat merk je eigenlijk over de breedte, zeg maar, op alle websites, op de twitters, op de uh, boodschappen van mensen die zelfs voor Microsoft werken. Ja. Het verschil tussen RT en Windows 8 is. Over de breedte bij niemand duidelijk. Van consument tot, tot professional, van verkoper tot koper. Er is nog heel veel voor, voor nodig om dat duidelijker te maken. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. volgens mij zijn ze puur afhankelijk van mensen zoals wij, bloggers die erover schrijven. Want uh, op een andere manier zie ik het niet gebeuren. Ze, ze hebben natuurlijk hun eigen website Microsoft en daar wordt met bullet points aangegeven wat is het, het verschil tussen Windows 8 en Windows RT. En daar staat niet eens legacy apps ondersteuning tussen. Exact, inderdaad. Als je nu zou pre-orderen op de website, dan kan je al makkelijk in de war raken. Dus, ja. En dat is echt een probleem, want er zijn een paar problemen met niet alleen legacy apps, maar we hebben het toch altijd over gezegd: oh, Microsoft tablets zijn beter te integreren in een zakelijke omgeving. Mm -hmm. Het hele ding is, RT-tablets niet, kunnen niet werken met een Active Directory. Ja. En die Active Directory is kennelijk, ik heb daar geen verstand van... ...maar dat is kennelijk een belangrijk onderdeel van zo'n Enterprise-setup. Ja. Dus die RT-tablets die komen, die kan je helemaal niet... Oh, ...ja, zou misschien best wel een beetje kunnen... ...maar is niet de meest geschikte om te integreren in je omgeving... Daarnaast heb je nog wat jij uh, uh, vertelde vorige week op de website. Van je moet een extra licentie kopen. Als je een zakelijke gebruiker bent. Want de Office die je erbij krijgt. mag je alleen thuis gebruiken, zeg maar. Mm. Niet als werksysteem. <laughs> ja. En dan heb je die uh, Legacy Apps ondersteuning. En al die dingen die wij nu weer oprakelen. Maar dat staat dus niet duidelijk beschreven. op, uh, uh, op Microsoft's website zelf. En. Ik denk echt dat daar wel redelijk wat verwarring uh, uh, kan gaan ontstaan. En Paul Therod, ik weet niet of je hem kent. Uh, wel eens van gehoord, ja. Win SuperSite, uh, dat is denk ik een van de bekendere Microsoft-pundits, mm -hmm. uh, schrijvers. Die heeft ook al van de week een stukje geschreven van, goh, clusterfuck, weet je wel. Want hier kunnen we echt verwarring uh, over krijgen. Dat er gewoon mensen, uh, niet meteen de... Echte early adopters die nu dingen hebben besteld. Maar vrijdag zijn dan al die winkels in Amerika open. Hè? Die, die pop-up stores, hè? 32 van die, van die dingen. Hè? Ik kan me goed voorstellen dat er gewoon mensen verward de winkel uh, uitlopen. Of eigenlijk niet. Uh, ze lopen tevreden de winkel uit tot ze thuiskomen. En inderdaad uh, uh, die app willen installeren waar ze op hebben moeten wachten. Waardoor ze geen iPad kunnen kopen. Of sterker nog... Um, Windows gebruikers in mijn, uh, in mijn familie en zo, dat zijn nog meer de mensen die ook nog Flash spelletjes en zo spelen. Mm -hmm. en ik weet dat het een beetje zijn voorbeeld is. Maar er zit ook geen Flash ondersteuning bijvoorbeeld op. Hè? Dus ze komen dus zo meteen thuis met een, met een browser die ook weer niet hetzelfde kan als hun computer. Dus het is niet alleen de apps die ze niet kunnen installeren, ook die browser is anders. Hè? Die ja, er zit ook weer een uitstelling op. Hè? op hè? Tenzij Microsoft hem gewitelist heeft, die website die Flash ondersteunt. Oh, oh dat, dat had ik dan weer niet gehoord. Maar dan betekent dus weer dat je dus in je vergelijking van welke tablet, tablet ik ga kopen, zul je dus ook nog je vijf populaire flash sites moeten gaan controleren of het wordt ondersteund. Uh, ja. Wat gewoon fucking horrible is. Ja, nou ja weet, je, weet je wat het is? Uh, want ik had dus van de week een artikel geplaatst. Vier redenen om niet voor een Windows RT-tablet te gaan. Nou goed, daar kregen we al gelijk weer kritiek op. Uh, daar zijn we inmiddels wel weer gewend. Al het gezeur tijd. Want ik was te negatief over, uh, over, uh, over uh, Windows deze keer. En ik, en ik moest maar eens kijken naar iOS en Android. Want daar kun je toch ook we geen... hebben We hebben nog nooit wat over geschreven, nee. Precies. Want daar kun je toch ook geen legacy apps op draaien. Die hebben toch dezelfde problemen <laughs> en zo. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het feit... Vraag nou eens aan iemand willekeurig op straat. Ken je de Surface Tablet? Ja. Wat is dat dan? Oh, dat is een, een, een tablet met Windows. Ja, maar daar ga je dus al. Het is geen tablet met Windows. Want het Windows wat jij kent, dat staat er niet op. En daarom nee, dus moeten mensen geïnformeerd worden van, wat je, wat je gaat kopen is niet datgene wat je in je hoofd hebt. En als je thuis komt, heb je wat jij net zegt, heb je dadelijk een probleem. En daarom moeten die redenen waarom je er niet eh, voor Windows RT moet gaan, moeten gewoon duidelijk worden. Want dat, niemand doet het, Microsoft zelf ook niet. Dus ja, dan doe ik het maar. Ja, en wie weet is het wel gewoon, uh, dat had Tom Warren van The Verge volgens mij een stuk over. Wie weet is het wel een, een, een bewuste keuze hoor van Microsoft om mensen gewoon uh, dat verschil niet zo goed uit te leggen. Mm -hmm. Omdat uh, als ze dat ding eenmaal hebben, uh, dan zullen ze zich wel moeten aanpassen. Hè? Stel je nou dat je zo'n uh, service hebt aangekocht en je gaat hem niet terugbrengen, wat overigens volgens mij altijd een optie moet kunnen zijn. Maar stel mm. uh, dat je dat ding hebt en je bent uh, aan een heleboel kanten van het verhaal wel tevreden mee, dan ga je je maar aanpassen door je flashgame niet te spelen of je .exe niet te draaien. Dus wie weet kan het ook nog wel gewoon een... ...tactiek zijn van Microsoft. Het is niet de meest sympathieke tactiek in ieder geval... ...als het zo zou zijn. Maar je hebt helemaal gelijk. Het verschil is onduidelijk en pretty crazy. En um, het, het, het grootste probleem uiteindelijk... ...als je dat helemaal terug gaat distilleren... ...is dat als jij of ik een Windows tablet zou gaan kopen nu... ...dat we onszelf 10 tot 20 vragen moeten stellen... ...voordat we weten welke tablet we kunnen kopen. Ja, en dat zijn zo'n beetje... 19 vragen te veel uh, als je kijkt om een gestroomleide koopbeslissing te maken. En dat is gewoon een probleem. Ja, want Microsoft zegt, Microsoft zegt natuurlijk wel van ja, we gaan onze, uh, uh, onze medewerkers gaan, we, gaan, we, gaan, we, uh, gaan we, uh, opleiden. Die gaan het verschil allemaal weten. Microsoft Stores en zo. Dus dat komt allemaal goed. Maar in Nederland hebben wij toch helemaal geen Microsoft Stores. Uh, niet dat ik weet, nee. En uh, sterker nog, dan nog is het no nog geen, geen uh, garantie dat, <laughs> dat dat goed wordt uitgelegd. Hè? Ik bedoel, ze kunnen best opgeleid worden. Maar uh, een heleboel mensen hebben ook niet het geduld of, of, of de informatie allemaal beschikbaar. Je moet gewapend gaan met zoveel kennis... Uh, niet, alleen, niet eens over die RT en die Intel uh, tablet, maar je moet gewapend gaan met zoveel kennis wat je zelf wil doen op dat ding, mm -hmm. voordat je de juiste antwoorden op de goede vragen precies, moet geven. Precies, je moet juiste vragen stellen. Ja. Precies, dus dat is de kant van het verkoopverhaal, hè. die moeten de juiste vragen stellen, maar de consument moet zoveel dingen weten voordat ze uh, de juiste antwoorden kunnen geven, om de goede beslissing te maken, dat dat gewoon een heel hoge drempel is. En Hey, als je dat dan zou uittekenen in een flowchart, hè? we weten allemaal wat we daarmee bedoelen denk ik, mm -hmm. zo'n zo beslissingsboom uh, Dan is het bij iOS of voor, voor andere tablets of Android is het heel makkelijk De eerste vraag die je stelt is, wil je een iOS of een Android tablet? Nou, dan twijfel je even, heeft u al een iPhone? Ja, bent u daar tevreden mee? Oké, okay, ja en dan iOS? Nee, ik heb een Android telefoon, ben je daar tevreden mee? Ja, oké, okay. Android bij Android heb je dan nog de keuze: wil je er eentje met een toetsenbord of zonder toetsenbord? Laat ik zeggen, een, wil je een ASUS of een andere tablet? Mm -hmm. En dan zijn er nog twee vragen en dan ben je op een gegeven moment ben je bij je beslissing. Bij Windows, zeker als we alleen al bij service kijken, maar ook nog naar de andere hardware, is die, die vragenlijst is gewoon 80 keer langer. En dat is gewoon irritant. Ja. Agree. Oh wel. Dat is dus donderdag en vrijdag. En dan is er een weekend. Uh, Waar wij nog wel een beetje dingetjes zullen tikken over de dingen die we tot dat, tot dat moment hebben meegemaakt. Ja. En dan is maandag, dan gaan we weer door. Want dan zijn er twee events gepland. Um, Microsoft was eerst. Mm -hmm. uh, voor volgens mij Windows Phone 8 of 8 Phone of RT Phone. Ik heb geen flauw idee 8, hoe, ze, ja. hoe ze die weer gaan, gaan noemen. Uh, Draaien daar Excel apps op? Uf, nee. Maar waarom heet het dan Windows 8 Phone en dan niet Windows RT Phone? Hier <laughs> heb je al, hè? Je Photoshop op mijn uh, Lumia. Nee, maar het gaat toch om, om, om, uh, trouw, om nou de naamgeving? Ik weet ik niet. <laughs> ja, <t> <laughs> ja, precies. Je zegt wat nee, maar misschien kan het wel, want het is allemaal zo lekker duidelijk. Nee, nee, maar even, je <laughs> nee. Maar, het lijkt me sterk dat je daar extra bezat op was. Nee, maar, maar even serieus. Zometeen heb je dus een, een desktop met Windows 8 erop. Dan, heb je, dan ga je de winkel in en dan verkoop je de Windows 8 Phone. Mm -hmm. En dan, uh, dan, dan denk je van nou, uh, ik open een Windows RT-tablet en dan heb je dus uiteindelijk heb je dus drie <laughs> niet-compatible dingen met elkaar die wel allemaal op elkaar lijken. Ja, nou goed, het is net waar je ze, op welk gebied je ze compatible hebben. Okay, ja, dat is waar, dat is waar. Maar goed, de, er was dus een, of er is dus een Windows 8 event, Phone 8 event gepland. En toen dacht Google van goh, laten we daar nog eens eventjes uh, overheen pissen door zelf een event te plannen. En dan kan je mij vertellen wat de geruchten zijn. Wat de 29e vanuit ja, Google's. Google heeft uh, vorige week uit, uitnodigingen verstuurd. En die uitnodigingen die, die zeiden eigenlijk weer niks. Het was een uh, achtergrondafbeelding van uh, volgens mij Google Now, Zoals je dat, uh, zoals je dat op de Jellybean tablets kennen. Uh, met the, play the Playground is open of zoiets. Ik weet niet meer letterlijk. In ieder geval, daaruit konden we aan dat Google iets, iets nieuws of verbeteringen wilde gaan presenteren. Uh, in, op het gebied van software en waarschijnlijk Google Now. Waarschijnlijk dat het verbeterd wordt. Maar dat uh, vind ik op zich niet heel boeiend. Dat komt allemaal wel. Um, de hardware vind ik interessanter, maar daar werd niks over verteld. Um, wat we tot nu toe gehoord hebben, zijn allemaal geruchten. Ja, dat blijft nou eenmaal zo. Maar nou ja, de nieuwe Nexus phone is wel duidelijk, toch? Lijkt mij. Ja, de Nexus phone. Ja, goed. Die, die, die, die heb ik zelfs overgeslagen. Daar heb ik niet eens naar gekeken. <lacht> oh, sorry. Dat, is, sorry. dat is volgens mij Nexus 4 of zo van LG. Ja, daar wordt de Nexus van van LG. Dat lijkt volgens mij wel redelijk duidelijk. Uh, ja, die lijkt duidelijk. wel bevestigd, inderdaad. Uh, maar de NextWeb, uh, een website... die heeft gisteren uh, van bronnen... en, en ook weer geverifieerd bij allerlei dingen... Uh, vernomen wat er die dag gepresenteerd gaat worden. Die hebben eigenlijk alles al een beetje verklapt. Uh, datgene wat we eigenlijk al wisten... is de Nexus 7 met 32GB. Ik heb gisteren van een aantal Nederlandse winkels... bevestiging gehad dat die begin november komt... voor een prijs van 249 euro... Is dat inclusief 3G's? Nee, nee nee, dat is puur 32 GB. Okay. Um, en wat er met de 16 GB gaat gebeuren is niet duidelijk. Maar ik, ik verwacht dat hij naar 199 euro gaat. Um, lekker lullig voor degene die er net een aan geschafd. Maar goed, Onzin. Maar. Ja, nee, ja, ik vind het altijd lullig. Ik zou me lullig voelen. Dat bedoel ik me te zeggen. Jij hebt er een geaan Ja, ik heb er een geaangeschafd. Ik heb er Dus, maar goed. 32 GB next 7 komt eraan begin november. Er komt ook een 32 gigabyte Nexus 7 met 3G-functionaliteit. Dat houdt dus in mobiel internet. Wanneer die komt, weet ik niet. Maar uh, die zal Google dus de 29ste aankondigen waarschijnlijk. Uh, dat is wel interessant, omdat uh, veel functies... of Tenminste, de, de Nexus 7 is een mobiel apparaat. Dus je zou zeggen, neem je mee naar buiten. Google Now is voornamelijk handig, vind ik, wanneer je buiten de deur bent. En uh, informatie van dingen wil hebben, je routebeschrijving wil hebben, noem maar op. Dus 3G, zeer welkom. Um, dus die gaat Google presenteren en maar het belangrijkste is een Nexus 10 en daar hebben we de afgelopen weken ook heel wat geruchten voor, over voorbij zien komen wat inmiddels wat duidelijk lijkt is dat het apparaat gemaakt wordt door Samsung ja um, um, de vorige geruchten spraken over een lancering begin 2013 maar volgens de Nexus Up is het dus 29 oktober dat Google het apparaat gaat presenteren belangrijkste van het apparaat 10,1 inch display met een resolutie van uh, 2560 bij 1600 pixels dat zou neerkomen oh, op zo'n 300 ppi, volgens mij. Daar ben ik echt super benieuwd ja. naar. Kijk, ik had nooit verwacht dat het verschil tussen de iPad 2 en de 3-scherm zo groot zou zijn uiteindelijk. Hè? Na een paar weken gebruik in mijn beleving. Mm -hmm. uh, en nu, de iPad 3 heeft volgens mij 260 of zo mm -hmm. ppi. En dit zou dan nog weer meer zijn. Ehm. Um, en ik ben echt benieuwd of, of, hoeveel beter dat eruit ziet. Of, of het merkbaar is of uh, hoe dan ook. Of dat heel veel beter is. Ik ben erg benieuwd naar dat scherm. Um, ik denk dat je daar ook door kan uh, uit kan halen. Dat het dus met een nieuwe generatie processor zou moeten komen. Ja. Want we hebben gemerkt aan de iPad 3 en aan hoge resolutie Android tablets... Um, dat, je, dat ze daar zeg maar de, de, de limits pushen, hoe noem je dat? De, de grenzen aanraken van wat zo'n processor aan kan qua snelheid en qua rendering van al die pixels. Dus nog meer pixels zou dan ook een nog betere processor moeten betekenen, lijkt mij een logische conclusie. Dus dat is ook wel interessant om te kijken... ...van wat gaat de nieuwe Samsung-processor doen en kunnen, zeg maar. Ja, dat wordt, wordt zo'n Exynos. Dat lijkt me wel duidelijk. Het lijkt me niet dat ze daar nou weer een Tegra hebben. Ja, dat is hun naam, zeg maar. Maar wat voor... Nee, dat snap ik wordt, maar even om ja, te zeggen dat het geen Tegra 3 wordt van NVIDIA. Oh ja, dat is wel belangrijk. Omdat Tegra 3 over zo heel veel dingen uh, kan, kan werken. Hè? Die, die zit in alle tablets, ja, zeg goed, maar. Behalve alles. die van Samsung. Ja, precies. Ja. Dus, uh, maar goed, ik, ik had toevallig al... Uh, al een paar keer reactie, of tenminste zo'n artikel geplaatst, en dan heb ik vaak reactie van mensen gekregen van jammer dat het Samsung is. En de Mensen zijn toch een beetje, beetje de laatste tijd een beetje anti-Samsung geworden op de een of andere manier. Op tabletsgebied, ja. want smartphones zijn ze nog steeds gewoon de populairste, denk ik. Eh, als ze zeker aan de Android kan. Mm -hmm. Dus dat is heel grappig inderdaad, dat ze dat uh, helemaal hebben weten te verspelen op tabletsgebied uh, ...nog steeds vast hebben kunnen houden op smartphone-gebied. Dus... Maar toch, want uh, alle smartphones... Uh, uh, ...weblog... Uh, publiceert net uh, de, de, de percentages ...smart-aandeel in Nederland van tablets... ...en dan heeft nou goed, Apple heeft, uh, 73% of zo... ...maar... Um, ...dat uh, Samsung 25% heeft. Dat vind ik dan wel opvallend... ...want Asus heeft met de Transformer-tablets... Uh, uh, ...tussen de 1 en de 2% maar. Ja, ja daar, daar hebben we het wel eens vaker over gehad... Het is in zoverre opvallend natuurlijk, uh, omdat uh, wij ook regelmatig schrijven over de e Asus en al die andere bende, ja. En we krijgen daar ook reacties op hè, natuurlijk. Um, dus wij zitten in een soort bubbel zeg maar, waardoor we dat kennelijk niet zo heel goed kunnen inschatten. Want het valt inderdaad vies tegen hoe weinig uh, <kacht> HTC en Asus en andere merken er worden verkocht op smartphones en op tabletgebied. Het is echt een, uh, een two horse race op het moment hè. Ja. Ja, opvallend. Um, goed, die Nexus 10, uh, is, daar nog meer, uh, is daar nog meer interessants over? Nee, uh, ja, nou ja, Android uh, 4.2 wordt hier waarschijnlijk meer geïntroduceerd. Uh, hier... Is dat dan Keyline Pi ja. of is dat een, een, een, een, uh, een Jellybean 2? En, en, volgens de Next Web een Jellybean 2, uh, 2 Keyline Pie, uh, schuiven ze op waarschijnlijk. Nou, dat lijkt me niet onverstandig. Hè? Nee, ja, voor mij niet de naamgeving, dat boeit me allemaal niet, maar... Um... Ja, ik heb ook niet echt uh, doorgelezen wat allemaal die nieuwe features uh, gaan zijn... ...want het Android Police heeft daar een artikel over geschreven... ...Android World zag ik net voorbij komen, die had het gekopieerd. Oh, sorry. Um, dus uh, <laughs> ja, dat, dat, dat zien we allemaal waarschijnlijk de 29ste... ...maar Google heeft... Uh, ...we kunnen in ieder geval een aantal uh, mooie verbeteringen verwachten. Oké, okay. ja, ik uh, ben erg benieuwd. Het enige wat we nog even over de Next 10 uh, kunnen deduceren... ...met de informatie die we denken te hebben is dat als het asset, dus een nieuwe generatie processor, een nieuwe scherm uh, is... en sa een Samsung-apparaat, waarvan Samsung weten we uh, dat ze uh, door schaalvoordeel... en dat soort dingen uh, de laatste jaren de enige Android-fabrikant blijkt te zijn... die het kunnen en durven te pakken op hun apparaten... Mm -hmm. uh, daardoor kunnen we denk ik een, een voorzichtige conclusie trekken dat de Nexus 10... Um, ...niet zo'n super prijscompetitief apparaat gaat zijn. De Nexus 7 is uh, op zichzelf een hartstikke mooi apparaat... Hè, ...qua hardware, mm -hmm. qua software... Uh, ...maar het belangrijkste verkoopargument is dat hij goedkoop is. Ja. Ik bedoel, de, de, dat het een goede hardware software is... ...dat komt pas nadat het feit dat hij goedkoop Precies. is. Precies. De Nexus 7 uh, wordt echt een referentie zijn. Echt uh, nee, in de zin van, dit kan al. Jongens, kijk, dit moeten we, hier moeten we naartoe... <laughs> Maar ik denk dat het wel even belangrijk is om even genoemd te ja. hebben, zodat we dus nu weten van, hmm, daar kunnen we dus niet een, uh, 400 euro voor verwachten. Ik denk dat je dus veel sneller bij 500 euro bijvoorbeeld zit. Ja, ze zullen niet zo hoog gaan uh, als, als een, een Acer uh, TF700 of zo, terwijl die een full HD Wie display weet. heeft. Ik denk dat Google wel, uh, zich, wel denkt van, oké, okay, we moeten onder de, het hoogste segment gaan zitten, dus ik verwacht toch wel prijs van 4,79, 4,99, zoiets denk ik. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Ja. Hey, en over dat Windows 8 Phone Event heb ik helemaal niks uh, toe te voegen. Ik ook niet. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand dat boeit. Nou, er zijn mensen die het broeit, maar. Hoi Nathan. No Nokia heeft mooie dingen hoor. Dat, dat uh, voorop stellen. <coughs> ja. Je kunt zeggen wat je wilt. Mooie telefoon, dus ik zou ze niet kopen. Maar... Ja, oh nee, nee, zeker, zeker, zeker. Nee, de Lumia ziet er cool uit en zo. En het voelt lekker aan. en lalala. En overigens... Uh, ik zou het helemaal niet erg vinden om een Windows Phone te hebben. Ik vind de interface en zo wel cool. Ik denk dat ik liever nog een Windows Als ik mijn geld maar één keer uit kon geven... En dat kan je natuurlijk maar. Maar als ik iets zou moeten kiezen... Dan zou ik denk ik liever een Windows Phone hebben... Dan een Windows Tablet op dit moment. Ja. Uh, maar goed, uh, daar, daar weten we gewoon weinig van. Of in ieder geval, daar lezen wij ons altijd slecht op in... Uh, op Windows dingen, denk ik. Dus uh, daar durf ik niks over te zeggen. En dan hebben we dus de hele komende week... Tot en met de volgende podcast... Hebben we dan wel besproken uh, met misschien wat kanttekeningen bij dat afhankelijk van wat er morgen wordt gepresenteerd zullen we misschien nog een klein uh, spesseltje doen. Maar meestal vertaalt dat zich erin dat we dat toch niet doen en alleen maar stukjes schrijven op de website. Het is in ieder geval een super interessante week om de website in de gaten te gaan houden deze week. Want er gebeurt gewoon een heleboel. Ja. Um, en uh, morgen uh, zou, zou ik denk ik wel iets van een artikeltje plaatsen of zo van waar... Uh, de echt ongeduldige mensen uh, het Apple event semi-live kunnen volgen hè, via live blogs en via uh, streams en dat soort dingen. Uh, Windows 8 en dat soort dingen, dat is volgens mij meer um, iets wat over een hele dag wordt uitge uitgespreid. Dus dan hou ook de website in de gaten voor nieuwe updates en dat soort dingen. Uh, Waarschijnlijk is het ook niet onverstandig om @tabletsmagazine Tablets Magazine op Twitter te volgen... en misschien mij, Sam Rijver, Sam, Rijver, Sam Rijver, te volgen op Twitter voor snellere en kortere updates... die niet echt een artikel verdienen, zeg maar. En zo kan je dan de komende week wel weer op de hoogte blijven. Ja, daar ben ik het mee eens. Nou, dan heb ik niks meer te delen. Ik ook niet. Ik, ik, ik ga daar gelijk aan de slag en... Uh... We gaan het zien. Ik, ik, ben, ik ben zeer benieuwd. En, uh, maar goed, uh, we gaan het allemaal zien. Oké. Okay. Nou, uh, dan uh, maken we volgende week weer een podcast. En juist zou ik deze week wel regelmatig spreken. Is goed. Tot volgende week. Adios.